Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Elf lijsttrekkers maken zich op voor het Radio 1-debat. Aantal exportorders in de industrie sterk gestegen. En ANWB opent meldpunt voor snelheidslimiet. Het weer. De zon schijnt uitbundig en het is op de meeste plaatsen droog. En er staat maar weinig wind uit het noordwesten. De temperatuur die stijgt naar ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en het wordt dan nog iets warmer dan vandaag. Drukke dag voor de lijsttrekkers van de politieke partijen. Nu zijn ze bij Weekblad Libellen in debat. En later vanmiddag vanaf half vier volgt het grote NOS Radio 1 debat. En in Den Haag is politiek verslaggever Peter Blok... Peter, nog opmerkelijke uitspraken bij Libelle? Zeker, en uh, bijna alle bekende lijsttrekkers zijn ook bij dit uh, Libelle-debat. Alleen premier Rutte, die is er niet... in het Libelle-nieuwscafé met de lekkerste appel appeltaart. Uh, veel ditjes en datjes en ook uh, persoonlijke vragen vandaag. Nou, Geert Wilders die hoopt ooit zonder beveiliging door het leven te kunnen gaan. Ja, dan wil hij met zijn sportwagen over de snelweg scheuren... want die haalt makkelijk 130, zegt hij. En om het te vieren wil hij best wat harder rijden... Pechtold die heeft zijn hypotheek nog niet afgelost. En Jolande Sap zou meteen ja zeggen als haar vriend haar ten huwelijk zou vragen. Maar dat is nog altijd niet gebeurd. Ja, ja dat, nou, en, dat uh, weet, het zijn dingen die we ja, niet horen natuurlijk. Uh, ja, daarom dus. Het is uh, wel degelijk een uh, bijzonder debat. In alle opzichten. Sibrand Buma van het CDA heeft nog geen spijt dat hij partijleider is geworden. Maar ook hier in het Libellendebat de vraag natuurlijk: wie wil er met wie. Maar Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid, die wil niet kiezen. Die wil alle deuren nog open houden. Emiel Roemer van de SP wil dat wel. Hij zegt, ik wil Nederland veranderen met de Partij van de Arbeid daarbij. Maar Samsom, die houdt de boot af. En ik zou het heel leuk vinden om naast Emiel Roemer te wonen. Ik heb zijn huis ook weer gezien in de krant. Mijn stond ernaast, <lacht> geloof ik. Hartstikke gezellig. Lijkt me een leuke buurman. tuin. <lacht> maar politiek gaat over meer dan dat. En uiteindelijk gaat Nederland over de vraag... wie er met elkaar samen moet gaan reageren. Echt waar? Nou, met die wilt u? Met de Partij van de Arbeid. Dat zal u niks verbazen. Nee, nou ja. We hebben dat er nog over. Vast. Dit is. Ja, meneer Roemer. Dan uh, hebben we ook nog een uh, vraag aan u. Dezelfde. Waarom wilt u zo graag met de uh, Partij van de Arbeid uh, samenwerken? Nou, heel simpel. Ik wil echt Nederland veranderen. We hebben twintig jaar neoliberaal beleid gehad. Oftewel beleid van schaalvergroting. Uh, steeds meer de rekening bij gewone mensen neerleggen. Ik wil dat dat echt anders kan. En uh, ja, ik maak er een heel duidelijke keuze in. En ik kan dat niet alleen. Dus ik ga op zoek naar partijen die dat ook willen. En als blok kunnen we dan uh, zoiets voor elkaar krijgen. Als we ons uit elkaar laten spelen, zoals dat in 2006 ook gebeurd is... zoals dat bij Paars ook gebeurd is, dan gebeurt het dus weer niet. En ik uh, maak dus wel die duidelijke keuze. Dat kunnen wij alleen als wij een blok vormen. En ik ga ervoor en ik blijf daarvoor. Ja, en SP-leider Roemer, die wil liever niet met D66... Dus ik uh, heb niet voor niks gezegd dat ik uh, wat betreft GroenLinks... en uh, de Partij van de Arbeid en de Partij van de Dieren... dat dat onze normale logische eerste keuze is. Ja, en D66 dus niet. Die willen meer Europa... en uh, ja, meer geld ook weer naar Europa. En dat was het Libelle-debat dan vanmiddag. NOS Radio 1-debat. En daar is voor het eerst iedereen bij, hè? Ook premier Rutte, die er dus vanochtend niet bij was. Ja, van half vier tot uh, half zes. Daar zijn voor het eerst inderdaad alle lijsttrekkers... van alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Elf om precies te zijn van Mark Rutte. Tot en met Emiel Roemer, Diederik Samsom... Jolande Sap, Arie Slop, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... Alexander Pechtold, ook Hero Brinkman is erbij. Nou ja, voor sommigen dus een kans. Misschien wel de eerste of de enige om van zich te laten horen. Anderen die hebben er nu natuurlijk een paar op zitten... met ook halve waarheden, hele leugens, veel verwijten over en weer. Daar willen ze nu eigenlijk eens, uh, ook eindelijk mee stoppen, streep eronder zeggen ze. We willen terug naar de inhoud... Niet meer door elkaar schreeuwen en elkaar vliegen afvangen. Want daar houden Nederlanders ook niet zo van. Maar het is natuurlijk wel een debat dat de toon kan zetten. Dat weten we nog van een vorige keer. Toen Jan-Peter Balkende tegen Wouter Bos zei: U, u draait. draait ja. Ja, ja, en u bent niet eerlijk. Nou, daar heeft Wouter Bos heel lang last van gehad. Sterker nog, zijn hele politieke carrière zagen mensen hem als draaikont. Nou, vanmiddag dus tussen half vier en half zes op deze zender op Radio 1. De lijsttrekkers in debat over leiderschap, Europa, banen, zorg en milieu... onder leiding van Lucella Carasso en Joost Vullings. Politiek verslaggever Peter Blok. Het aantal exportorders in de industrie is sterk gestegen in augustus... meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers. De NEVI verwacht daardoor op korte termijn weer groei in de industrie... Het gaat om de grootste toename van orders in 15 maanden tijd. Nederlandse producten zijn populairder geworden in het buitenland. door de grote kortingen die fabrikanten geven. Ze worden daartoe gedwongen door de sterke concurrentie. De Navy noemt de stege-exportorders -steg een eerste lichtpuntje. In augustus is de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie namelijk nog wel gedaald. Er dreigt een boete voor vervoersbedrijf Arriva in Groningen. Vorig jaar moesten veel reizigers in de treinen van Arriva staan... als ze s ochtends naar de stad Groningen wilden reizen. Soms waren de treinen zo vol dat passagiers niet eens meekonden. Vanaf het nieuwe schooljaar, dat vandaag in het noorden begint... moet Arriva van de provincie Groningen ervoor zorgen... dat er wel voldoende zitplaatsen zijn. En anders volgt er dus een boete. Morgen. goedemorgen. Het stationnetje van Winsum op het Groninger platteland. Zo'n 10, 15 kilometer boven de stad Groningen. O, meneer, met de fiets. Waar gaat u heen? Met de fiets. Dit is de trein richting Rode School. Ja, die is uh, vrijwel leeg. Maar het gaat dan ook op dit tijdstip... even over achter om de trein de andere kant op. Richting de stad Groningen. Wil u hem wel achterin zetten? Okay. Prima. Die was het uh, vorige jaar veel te vol. Veel mensen moesten staan. En soms moesten er mensen achterblijven op dit uh, station. En ik ben benieuwd of... Arriva, de treinvervoerder hier, onder druk van de mogelijke boete... ervoor heeft gezorgd dat bij de start van het nieuwe schooljaar vandaag... de treinen minder vol zullen zijn. Dat was wel een drukke trein, ja. Vertel eens. Nou, als je s ochtends er al in kwam, dan moest je eigenlijk al bijna gewoon staan. Nou, en dan was het eigenlijk gewoon een beetje prop en zo. Ik vind gewoon dat je gewoon nog een trein weer extra bij aan moet sluiten. Gewoon extra trein s ochtends vroeg. Meestal is hij wel heel druk, ja. Dan kunnen niet altijd zitten. Dat vind ik vervelend... Ja. Maar goed, het is niet anders. Nou, dreigt er een boete voor Arriva als ze niet zorgen dat jullie wel kunnen zitten. Oh, dat zou wel fijn zijn als we kunnen zitten. Ja, ik vind dat de, dat de trein wel wat langer kan. En daar arriveert de Abel Tasman, een, een dieseltrein van Arriva. Hij lijkt al aardig vol te zitten. Maar zo te zien kan iedereen een plekje vinden vanochtend. De ronde is inmiddels leeg. Op Roos Zevenboomna, de woordvoerder van uh, Arriva. Nou, iedereen kon zitten vanochtend. Wat voor maatregelen hebben jullie genomen? Ja, we hebben een aantal maatregelen genomen. Met ons uh, uh, onderhoudsbedrijf Void hebben we afspraken gemaakt... dat we tot en met december uh, extra treinen kunnen inzetten. Dus elke trein zal uh, langer en versterkt zijn... Daarnaast hebben we extra bussen ingezet die op die plekken waar het vorig jaar heel erg druk was extra eh, uh, ritten gaan rijden. Die gaan direct naar Groningen Centraal, Rijd, dus niet via alle dorpjes, waardoor het ook aantrekkelijk is om die bus uh, te pakken. In plaats van de trein, dat scheelt de reis van. In plaats van de trein dan. Um, uh, daarnaast hebben we extra personeel op die stations waar vorig jaar uh, wat, voller, uh, wat vollere treinen waren. Um, en dat personeel gaat ervoor zorgen dat de reizigers wat meer gespreid instappen, waaronder de fietsers achter de trein en de rest van de reizigers voor in de trein... waardoor je wat een gelijkmatige spreiding hebt. Wij denken dat we de boete op deze manier uh, niet krijgen. We gaan er vanuit. Het personeel, iedereen is er uh, vol mee bezig... om het goed te doen. Uh, dus daar gaan we vanuit. Arie van woordvoerder Roos Zevenboom was dat... in de bijdrage van Rink Kamer. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De AWB heeft een meldpunt geopend over de nieuwe snelheden op de snelwegen. De organisatie denkt dat het voor veel automobilisten niet altijd even duidelijk is hoe hard ze mogen rijden. Sinds dit weekend is de maximumsnelheid verhoogd naar 130 km per uur, maar op meer dan de helft van de wegen geldt een uitzondering. Daar mag maar 120 of 100 km per uur worden gereden, en daarnaast zijn er dan veel wegen waar auto's alleen s'avonds of s'nachts 130 mogen rijden. En vaak staan de uitzonderingen met speciale onderborden aangegeven. De AWB vindt dat onduidelijk en gaat opmerkingen die bij het meldpunt binnenkomen inventariseren en aanbieden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Nederlandse krijgsmacht wacht barre tijden... vooral als de linkse partijen aan de macht komen. Die bezuinigen zoveel op defensie... dat er van de Nederlandse krijgsmacht niet veel overblijft. Dat schrijft het Haags Centrum voor Strategische Studies van Rob de Wijk... in een dit weekend verschenen studie. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag, dat klinkt bedreigend. Ja, dat is het ook volgens de wijk en zijn mensen. Zeker als links aan de macht komt... dan schetst hij een toekomstbeeld van een krijgsmacht... als een soort uh, veredelde padvinderij. Partij van de Arbeid en GroenLinks... die willen komende jaren nog eens 1 miljard bezuinigen op Defensie. En de SP van Emil Roemer zelfs anderhalf miljard. En dat gaat volgens die studie ten koste van bijvoorbeeld de onderzeedienst. Die willen die partijen opheffen. Nou, volgens de wijk is dat een hele slechte zaak. Nederland uh, heeft dan internationaal... Vol volgens hem helemaal niks meer in de melk te brokkelen. Neemt dit onderzoek vooral links op de korrel? Nee, ook de partijen die nu niet meer willen bezuinigen... die krijgen er langs, omdat zij juist de afgelopen jaren... al fors op uh, Defensie hebben bezuinigd. Het kabinet Rutte die haalde bijna een miljard bij uh, Defensie weg. Dat kostte een slordige 7.000 arbeidsplaatsen. Ook alle tanks zijn wegbezuinigd. En dat is volgens uh, de wijk ook al de verkeerde weg. En hij noemt het uh, in die studie ook verbazingwekkend... dat partijen als de VVD en het CDA blijven vasthouden... aan de keuze voor een veelzijdig inzetbare krijgsmacht... Want dat is officieel in Den Haag de divisie op defensie. De Nederlandse krijgsmacht die moet op heel veel plaatsen in de wereld... op verschillende niveaus inzetbaar zijn. Bijvoorbeeld in Koenroes, maar ook in Zijn Er zijn wel partijen die hebben gereageerd. Nou, ik ben bij de uiterste langs geweest vanochtend, bij de VVD en bij de SP. En Kamerlid André Bosman van de VVD is het niet eens met de kritiek van de wijk. Volgens hem heeft de VVD op een verantwoorde manier bezuinigd... en vliegen de linkse partijen juist de bocht uit. We hebben een uitstekende defensie. Uh, ik had graag meer gezien, maar in het belang van alles wat we nu aan het doen zijn... om Nederland ook weer sterker en beter uit die uh, crisis te krijgen... heeft iedereen daar een steentje aan bij moeten dragen. Wat ik wel vreemd vind, is dat uh, partijen die zeggen dat ze internationale samenwerking... en internationaal recht belangrijk vinden... zometeen gewoon weer een miljard van die defensiebegroting afhalen. Ja, nu gaat u een beetje katten naar de Partij van de Arbeid... maar onder de VVD-regering ja. is er een miljard van afgegaan. Formeel was de bezuiniging 600 miljoen. Daarnaast staat er nog 170 miljoen aan oude posten van uh, een vorige minister. En daarnaast is er nog 200 miljoen gebruikt... om te besteden aan bijvoorbeeld de uh, onbewande vliegtuigen. Ja, André Bosman van de VVD die vindt dus dat het allemaal wel kan... wat er tot nu toe is gebeurd. En volgens SP-Kamerlid Hardy van Bommel uh, kan er nog wel veel meer vanaf. Hij vindt het onzin om te stellen dat Defensie wordt wegbezuinigd. Ook als er nog eens anderhalf miljard vanaf gaat... dan blijft er genoeg over, vindt van Bommel van de SP. Wij bezuinigen inderdaad op Defensie. Er gaat uh, bij het programma van de SP anderhalf miljard van Defensie af. Maar doen alsof we dan geen krijgsmacht meer hebben is natuurlijk flauwekul. We houden bijna zes miljard per jaar over voor Defensie. En die uh, krijgsmacht blijft ook gewoon inzetbaar. Maar het is zo, wij beperken de doelstellingen van Defensie... Uh, dat is omdat wij vinden dat de, de inzet van de krijgsmacht... in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat allerlei operaties... waar Nederland welwillend uh, aan, uh, aan heeft meegedaan, hè, Afghanistan Irak... dat dat toch in feite niet gebracht heeft wat we ervan verwacht hadden. Ja, volgens Harry van Pommel van de SP kan er dus nog wel wat van af... ondanks de kritiek van Rob de Wijk van het Centrum voor Strategische Studies. Eén ding is duidelijk, bij de formatie na 12 september... zal uh, Defensie een belangrijk twistpunt worden... als er een nieuwe coalitie moet worden gevormd. Want niks bezuinigen zoals de VVD en het CDA willen... of 1 tot anderhalf miljard zoals de PvdA en de SP voorstellen... daar zit een hele grote kloof tussen. En een mooi voorbeeld daarvan is de JSF. De rechtse partijen willen hem wel, de linkse partijen willen hem niet. En ook daar zal een knoop over moeten doorge doorgehakt worden. Dankjewel, Wilco. Wilco Boom vanuit Den Haag. Het boek Het zijn net mensen van journalist Joris Luijendijk wordt verfilmd. Het boek gaat over de onmogelijkheid van objectieve, eerlijke verslaggeving over het Midden-Oosten. Volgens producent Talent United wordt het een epos met een journalist in de hoofdrol. Luijendijk werkte jaren als correspondent in de Arabische wereld. Stefano Oadari die zal de film regisseren. Sitske Kok die schrijft het scenario. En een groot deel van de film wordt opgenomen in Egypte, Jordanië en Dubai. En die landen die dragen ook bij aan de financiering. Nog één keer de hoofdpunten. Elf lijsttrekkers maken zich op voor het Radio 1-debat. Vanaf half vier op deze zender. Aantal exportorders in industrie sterk gestegen. En ANWB opent meldpunt over snelheidslimiet. Dat was hem, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch met Jurgen van den Berg.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de verkiezingscampagne wordt vooral gestegeld over hoeveel er op korte termijn kan worden bezuinigd. De komende anderhalve week willen we in Lunch kijken hoe Nederland er in de toekomst uit komt te zien. Waar liggen de kansen? Aan de hand van zeven thema's praten we met bijzondere denkers en vernieuwers over Nederland in 2025. En vandaag op de dag van de opening van het academisch jaar gaat het over het onderwijs. Nou, Half 2 is stand.nl. Daarin de komende anderhalve week ja. Uh, laten we zeggen, mastodonten van de verschillende partijen. Vandaag is de beurt aan GroenLinks. Tof Tissen is er, senator voor die partij. En daarom is de stelling ook uh, elke dag aangepast op de partij die dan te gast is. En dit keer is dus uh, dat GroenLinks. De stelling, linkse kiezers zijn het beste af bij GroenLinks. Nou, u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Ook als u helemaal niet van plan bent om te gaan stemmen op GroenLinks... zijn we toch benieuwd naar uw mening op dit punt. Linkse kiezers zijn het beste af bij GroenLinks. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De komende twaalf jaar groeit de wereldbevolking met 1 miljard mensen. En dat is nog maar het begin. De oplossing om deze mensen te voeden ligt volgens Aal Dijkhuizen... die is bestuursvoorzitter van de Universiteit van Wageningen... in het intensiever maken van de landbouw. Nou, daarmee gaat hij recht in tegen wat bijvoorbeeld Wakker Dieren... en ook de Partij voor de Dieren vinden. Want die vinden dat dieren veel meer ruimte moeten krijgen. Albert Jan Maat, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van LTO Nederland. Uh, vindt u net als Dijkhuizen een goede zaak dat de landbouw intensiever wordt? Ja... Is, wat dat betreft zie ik de uitspraak van Aalduij Dijkhuizen... als een steun in de rug voor de Nederlandse boer en tuinder. Want wat wij doen is steeds meer en beter en produceren... maar tegelijkertijd ook met minder grondstoffen en minder energie. En wat dat betreft is dat ook voor de toekomst de leidraad. Maar u bent dus ook voor intensievere landbouw... en dan denken we toch al heel gauw aan megastallen en plofkippen. Ja, dat is wel bijzonder dat die associatie wordt gelegd. Want de realiteit is een andere. In Nederland hebben we nauwelijks megastallen... En de richting die wij zoeken is, ze zeggen van... we hebben tienduizenden agrarische ondernemers, boeren en tuinders... die werken op dit moment al, uh, als je kijkt op wereldschaal, toonaangevend. Het is heel goed mogelijk om beter en intensiever te werken... en tegelijkertijd met minder energie en minder grondstoffen. Mm. En wij hebben daar uh, echt uitstekende voorbeelden voor. Wij zijn koploper in de wereld als je onze, naar onze tuinbouw kijkt... Uh, dat wij de warmte in de kassen omzetten in energie... We zijn koploper als je kijkt dat wij het enige land ter wereld zijn... waar veehouders hebben getekend voor gebruik van alleen duurzame soja. En we zijn ook koploper als je kijkt naar het gebruik van mineralen... bijvoorbeeld in veevoer. Dat brengen wij zo met 40, 50 procent terug. Maar in goed, er, de is, er, zijn ook, er zijn ook partijen die zeggen van... het dierenwelzijn laat nog wel eens de wensen over. Ja, kijk, het kan altijd beter. En het mooie is dat wij onze boeren en tuinders dat uh, combineren... met juist efficiënt produceren. Want... Ook op dat terrein zijn wij een koploper in de wereld. Als je kijkt dat wij als sector afspraken maken onze boeren en tuinders met supermarkten. Ja. We investeren in dierenwelzijn en we proberen dat ook te vertalen in een goede consumentenprijs. Ja. En wat dat betreft uh, zou ik zeggen van als je geeft om de wereld en je wilt de wereld aan het uh, eten houden... Uh, Koester de Nederlandse boeren en tuinders. Hm. Want wereldwijd worden zij gezien als degene die het goede antwoord daarop hebben. Meneer Maat, nog iets anders is dat ik ook wel eens boeren hoor, zo links en rechts. Die zeggen zelf ook helemaal niet dat ze die, die schaalvergroting nou per se willen. Dus zijn dat nou enkelingen of, of geldt dat voor de hele boerenstand? Kijk, het is maar net hoe je schaalvergroting ziet. Uh, Nederlandse boeren en tuinders zijn over het algemeen zijn zelf eigenaar van een bedrijf, werken daarin. En om het goed te kunnen blijven doen, moeten ze zich kunnen blijven ontwikkelen. En vaak worden de spiegel voorgehouden. Nou, dat is alleen toekomst. met een enorme grote stal. Dat is niet wat een gemiddelde Nederlandse boer. het aan het doet. Die blijft zijn bedrijf ontwikkelen. Dus telkens meer en beter produceren. met minder energie, minder grondstoffen. nog een betere kwaliteit product. En dat is een, een, een weg. die wereldwijd gewoon opvalt. Mm. Het is niet de weg met grote woorden. maar echt. Met de, de weg met juist de mm. data stellen. Mm. te laten zien dat je ook op Nederlandse schaal. Heel goed wereldleider. Oh. Want, want we hebben even gebeld vanochtend natuurlijk even met Wakker Dier... ook om te horen wat zij uh, daarvan vinden. Uh, zij vinden het een erg kwalijke zaak... om de Nederlandse kennis over efficiency te exporteren. Juist, zegt Wakker Dier. Want dat maakt het vlees uiteindelijk goedkoper. En daardoor uh, wordt, het, uh, ja, wordt het meer gebruikt. En, en dus meer uitstoot. Uh, zoals nu in China wordt het nog steeds biologisch geboerd. En uh, nou, dat willen zij eigenlijk graag zo houden, Wakker Dier. Ja... Die zal niet leiden in de wereld tot, tot meer en beter voedsel. In tegenstelling, het zal leiden tot meer honger. Want hoe je het ook bent of keert, de wereldbevolking uh, groeit de komende tijd stormachtig. Er komen uh, binnen één generatie een paar miljard mensen bij. En willen we dat op een goede manier handelen, dus zorgen dat die mensen ook te eten hebben... dan zul je dat efficiënt moeten doen. En als je dan denkt dat je terug kunt naar de tijd van Otten zien en daarmee de wereld redt, nou, vergeet het maar. Goed, dank u wel dat u we aan de telefoon kwam. Albert-Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland. Ja, de wereld van Ottensien, dat is wel een mooie uitspraak. Uh, daar gaan we het nu ook over hebben, althans. Vroeger had je van die mooie schoolplaten van Ottensien. Uh, en uh, was het allemaal goed en wisten we precies waar het aan toe uh, was. Maar we gaan nu uh, de komende tijd eens benutten... om uh, uh, eens te kijken wat uh, Nederland gaat doen in 2025. Want in de debatten, in die verkiezingscampagne... gaat het natuurlijk vooral over bezuinigingen. En dat is dan op de korte termijn. Maar uh, hoe zit het met de toekomstvisie? over de iets langere termijn. Daar willen we in lunch naar kijken de komende dagen. En dat doen we aan de hand van zeven thema's met bijzondere denkers... en vernieuwers over hoe Nederland er in dat jaar 2025 uit zou kunnen... en of moeten zien. En vandaag, op de dag van de opening van het academisch jaar... wijten we het spits af met het onderwijs. En ik praat erover met de emeritus hoogleraar educatie en technologie... Wim Veen van de TU Delft. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En meneer Veen, u wordt ook wel onderwijsfuturoloog genoemd. Um, is er een revolutie in het onderwijs op komst? Ik denk het eigenlijk wel. En dat heeft te maken met het thema wat u net hebt behandeld met de heer Maat. Namelijk de enorme groei van die wereldbevolking... waardoor de vraag naar goedkoop onderwijs ook enorm zal groeien. Dat zal niet zozeer geconcentreerd zijn op, op Europa... want uh, wij hebben een vergrijzende bevolking in uh, het Westen. Maar dat zal waarschijnlijk andere werelddelen betreffen... Maar ons onderwijs zal daar ook door worden beïnvloed. Want die, vraag, die enorme vraag naar onderwijs, goedkope onderwijs... leidt tot nieuwe vormen van onderwijs. En die vinden voornamelijk online plaats. Waardoor inhouden die wij gebruikelijk eigenlijk kenden... in ons onderwijssysteem in de vorm van boeken en methoden... waar studenten en leerlingen uit leerden... In, in een klas. In een klas. Die zullen dus eigenlijk uh, min of meer worden weggedrukt door wat er op dit ogenblik ontstaat aan nieuwe vormen van inhoud... die allemaal online beschikbaar zijn. Dus zoals er nu op school wordt gedaan, maar ook op de hogescholen en universiteiten... dat is uiteindelijk achterhaald straks? Uh, ja, achterhaald is alweer een groot woord. Uh, uh, ontwikkelingen gaan altijd een beetje dakpansgewijs. Het ene blijft nog wel bestaan. Hè. Toen we uh, de auto uitvonden gooiden we ook alle motorfietsen niet uh, op de schroothoop. We bleven ook daar ook nog op rijden. Dus je krijgt een veel grotere diversiteit aan onderwijsvormen. Maar de invloed van technologie daarop zal enorm toenemen. Ja. Kunt u, wat, uw u ideaal uh, beeld, zeg maar dan. We hebben een 2025 even als, ja. uh, als richtjaar. Uh, hoe ziet dat er dan uit? Wil, ik, ik ga een studie doen. Ja. Rechten? En dan. Precies. Nou, ik denk uh, dat er een verschuiving gaat plaatsvinden uh, van. Zeg maar, aanbodgericht naar vraaggericht onderwijs. Dat wil zeggen, studenten zijn in de toekomst veel meer in staat... om uh, inhoudend links en rechts uh, tot zich te nemen. Uh, zich in te schrijven ergens voor een module die online plaatsvindt. Dus laten we zeggen, als je dat voorbeeld aanhoudt van die rechten... ik wil ja. uh, strafadvocaat worden. en Ik weet dat uh, de advocaat die ooit O.J. Simpson heeft uh, vrijgekregen... Die, die, die biedt iets aan op een universiteit in Californië... dan kan ik dat gewoon thuis... Dat. Kan ik die module tot mij nemen? Dan doe je, of je doet mee uh, daarin. en uh, Zoals dat nu ook al plaatsvindt. Hè, want de toekomst voorspellen is niet zo eenvoudig. Maar als je kijkt naar kleine ontwikkelingen die zich nu al aankondigen... dan kan je daaruit extrapoleren wat waarschijnlijk uh, de uh, mainstream gaat worden. Hè, er zijn nu al uh, docenten op de Universiteit van Californië... die een cursus uh, ICT aanbieden. En wat blijkt dan? Dat er 180.000 deelnemers komen wereldwijd... Ja. En dat is niet eenmalig, maar dat zie je in een heleboel uh, vakgebieden, ja. ook in die van kunstgeschiedenis, uh, zie je dat plaatsvinden. Ja. En dat gaat steeds meer plaatsvinden. Daar kan het ook, maar als je Timmerman wil worden of straten maken, dan zul je toch ergens uh, praktijklessen moeten volgen ook. Uh, ja, uh, maar hoe je nou een, uh, uh, uh, zeg maar een zwaluwstaart maakt voor een laadje in een nachtkastje, dat kun je ook heel goed op een video zien. Hoeveel kinderen tegenwoordig leren niet gitaar door gewoon de clips van YouTube te bekijken? Hoe je dat moet doen? En dat is, dat is dan niet voldoende. Daarnaast hebben ze ook nog wel een docent nodig waarmee ze even af en toe kunnen overleggen. Maar ook dat hoeft niet fysiek te zijn in een lokaaltje. Dat, dat kan ook online zijn. Maar in ieder geval, de inhouden die al vrij beschikbaar zijn, die zullen steeds meer. Ja. Zeg maar dus ter beschikking komen. Heel veel online, het systeem van roosters, jaarklassen, examens, diploma's uh, op, op, op, precies op dezelfde tijd, dat, dat gaat hangt, allemaal op de schop wat dat, u betreft. Dat, dat hangt er dan ook allemaal mee samen, dat gaat dan ook veranderen, want waarvoor is het nodig dat je een cohort leerlingen van 30 of van, van 50 studenten in een, in een jaar, allemaal op hetzelfde moment uh, examens uh, afneemt of tentamens en ook allemaal hetzelfde curriculum geeft. Kijk, een student heeft dadelijk ook de vrijheid als hij strafadvocaat wil worden, niet alleen alleen om de, die verdediger van, van Simpson uh, uh, zegt men, te benaderen... maar hij heeft ook de, uh, de vrijheid om uh, de vakken die hij wil... en de bijvakken die hij wil volgen, zelf te bepalen. Dus hij maakt een eigen mandje. Dat betekent dat een universiteit in de toekomst... eigenlijk een instituut wordt dat diplomas afgeeft... op nee. basis van waar een student mee komt aandragen... aan een mand van uh, modules die hij heeft... Uh, ja. Uh, aan de telefoon is Max Hoefijzers, Goedemiddag. Goedemiddag. U bent de geestelijk vader van Leerpark Dordrecht. Een plek waar leren, werken, ondernemen, wonen en ontspannen samenkomen. Uh, u hebt eigenlijk de School van de Toekomst gebouwd, geloof ik. Uh, was dit een droom? Dit was, uh, dit was wel een droom, ja. Maar die droom was wel gebaseerd op het vraagstuk van uh, hoe uh, motiveren we... Uh, jongeren om het beste uit zichzelf te halen. En leg eens uit hoe dat, hoe dat nu gebeurt dan uh, op, op die uh, school? Nou kijk, wij hebben het Leerpark zo gemaakt uh, dat er in ieder geval doorlopende leerwegen ontstaan. Hè. Het Leerpark heeft drie VMBO-scholen en een ROC. Dus jongelui zitten eerst op het VMBO en komen daarna naar het MBO. Maar weten uh, op dat Leerpark nu al, uh, in, tijdens hun VMBO-tijd, wat er op het MBO gaat gebeuren. Dus de kans dat iemand een verkeerde studie kiest, is uh, al aanzienlijk kleiner geworden. Uh, bovendien heeft het Leerpark een concept waarbij de praktijk leidend is. Dus de echte praktijk met echte klanten. Uh, op dat Leerpark zitten ook... Uh, uh, op dit moment al 15 bedrijven die uh, heel erg meedoen aan, aan de praktijk van het onderwijs. En dat zijn, dat zijn uh, bedrijven, een supermarkt, kinderdagverblijven. Uh, hmm. uh, en nou, er uh, wonen uh, ook mensen geloof ik op dat park. Er wonen ook mensen. Er zijn, er worden nu binnenkort uh, worden er uh, 400 woningen opgeleverd. En de mensen die daar komen wonen, die weten dat ze iets met dat leren van doen krijgen. Dus mensen die opgeleid worden voor de thuiszorg... Die gaan in die woningen van de mensen dingen doen. Of mensen die daar komen wonen werken bij de school of zijn op een manier betrokken, ja. gaan studenten wonen. En eigenlijk is het allemaal bedoeld om de motivatie om te leren te verhogen. De kans dat de reële praktijk die zich nu in het bedrijfsleven voordoet ook echt wordt geleerd. En uh, het is ook een, ja, je zou kunnen zeggen, een, een, een marktplein, een, een samenknopingspunt van uh, wat heeft het bedrijfsleven nodig. Want je hoeft alleen maar aan die uh, grote tekorten in de technische bedrijven te, kijken, uh, te denken. Ja. Uh, de, vanwege de vergrijzing gaat er een enorm uitstroom van mensen plaatsvinden. En de bedrijven die komen dan mensen tekort. En wat wij met dat leerpark pogen te doen... is dat die bedrijven aan voldoende goed opgeleide mensen ja. kunnen komen. U, u gaat geloof ik daar stoppen, u zelf uh, in de ja. Dordrecht. Dus misschien dat u het ergens anders nog wel uh, ook van de grond kan krijgen. In ieder geval uh, hartelijk dank dat u er even iets meer over verteld hebt... over dat leerpark Dordrecht. Max Hoefijzers, uh, Wim Veen nog steeds hier. Uh, ja, onderwijsfuturoloog. Dit klinkt wel uh, aardig. Dit klinkt heel aardig. Leuk, er, zijn er, meer, er zijn meerdere in, in, uh, initiatieven. Uh, het ROC Leiden bijvoorbeeld. Hè, is ook uh, bezig met de bouw. Uh, waarbij ook dat. Uh, uh, Praktijkonderwijs uh, veel meer leidend En En NS hebben we pas gehad met die, uh, ja. met die nieuwe fabriek. Ja. Ze? Ja. Er zijn ja. een aantal ROC's hè, die doen Friesland ja. College, doet het ook al. Er is ja. nog één ding, want even terug naar uw verhaal: hè, van, van het, het gaat allemaal uiteindelijk veel meer online gebeuren. Uh, als je nu kijkt naar de politiek, uh, zie je juist een tegenovergestelde beweging. Hè? Die zeggen van ja, het rekenen gaat niet goed, de taal gaat niet goed op school. Dat moet strenger, al die vrijheid moet maar eens iets meer ingeperkt worden. Ja, uh, dat wordt gezegd. Uh, de vraag is alleen uh, of het uh, rekenen, zoals we dat altijd hebben gedaan... nog uh, zinvol is om het zo te blijven doen voor de toekomst. Je kunt ook anders uh, rekenen leren. En dat heeft het Vroienta-instituut de afgelopen 25 jaar ook al lang laten zien... op de Universiteit van Utrecht. Hè, waar uh, natuurkunde en, en wiskundeonderwijs op een andere manier uh, wordt uh, weergegeven. Dus dat... Uh, dat idee, uh, oh, die kindertjes kunnen zo slecht rekenen tegenwoordig... Uh, terug naar vroeger... Ja, dat is een, een soort Pavlov-reactie. Zo van, vroeger was alles beter. En dat, en dat nee, is het niet. Dus dat is niet zo. Dat is het gewoon nee, niet zo. Er nee, nee, nee. is ook nooit bewezen dat het zo was, hè? vroeger. Want, want dan zouden we in de landbouw nog steeds... met oltencine-achtige ja. methoden werken, ja. toch? Ja. zo is het verhaal He? toch weer een ja. beetje rond vanmiddag. Ja, precies. Mooi dat u hier was. Onderwijsfuturoloog Wim Veen van de TU Delft. Uh, vanavond praat mijn collega Lex Boomeijer... verder over dit thema onderwijs dus in Casa Luna. Dan ontvangt hij Hans van Duin. Die is rector magnificus aan de Universiteit van Eindhoven. Eindhoven, de TU van Eindhoven. Kazaluna is er om 12 uur en eindigt om 2 uur hier op Radio 1. Zometeen Stand.nl met Tof Tissen van GroenLinks. Nu het laatste nieuws. Hier is Rashid Finch. Radio 1, het NOS-journaal. Rond deze tijd begint de rechtbank in Arnhem... met de uitspraak in de zaak die bekend staat als de Facebook-moord. De 15-jarige Ginoa K. wordt verdacht van het doodsteken... van het 14-jarige meisje Wincy. De zaak staat bekend als de Facebookmoord omdat Wincy via het sociale medium ruzie kreeg met een vriendin. Die klaagde daarover bij haar vriend en die schakelde Jinwa K. in om Wincy te vermoorden. Het OM eist één jaar jeugdgevangenis en twee jaar jeugdtbs tegen Jinwa K. In Pakistan blijft een jong en vermoedelijk gehandicapt meisje vastzitten... dat beschuldigd wordt van godslastering. Een hoorzitting over een borgtocht is uitgesteld... vanwege een advocatenstaking in Pakistan. De 14-jarige christelijke Rimsha werd ruim twee weken geleden opgepakt... omdat ze pagina's met Koranteksten teksten zou hebben verbrand. Ze is vermoedelijk verstandelijk beperkt en kan niet lezen. Zanger Benny Jolink wordt bedreigd. Reden voor de bedreigingen is een schilderij... waarop Jolink, PVV-leider Wilders, afbeeld... naast Adolf Hitler en Anders Breivik. In een interview met Nieuwe Revue zegt Jolink dat mensen hem doodwensen. En het boek Het zijn net mensen van journalist Joris Luijendijk wordt verfilmd. Het boek gaat over de onmogelijkheid van objectieve, eerlijke verslaggeving... over het Midden-Oosten. Volgens de producent wordt het een epos met een journalist in de hoofdrol. Een deel van de film wordt opgenomen in Egypte, Jordanië en Dubai. Dat zijn ze, de hoofdpunten van het nieuws.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 tot aan de verkiezingen praten we in Stam.nl met een aantal partijprominenten over hun partij met name. Uh, dat zijn over het algemeen mensen die al wat langer meelopen in zo'n partij. Worden ook wel eens mastodonten genoemd in uh, bepaalde gevallen. Vandaag staat GroenLinks centraal en senator Toftissen is onze gast. GroenLinks is volgens de doorrekeningen van het CPB de meest duurzame partij. Creëert ook de meeste banen, maar wordt daarvoor niet beloond door de kiezers. De partij kelderde in de peilingen van 10 naar 4 zetels. Het lijkt erop dat de partij wordt afgerekend op de interne strubbelingen. Toch is de partijleider Jolande Sap optimistisch. GroenLinks-stemmers gaan als geen ander af op de inhoud, zo hoopt ze hebben we er dan aan in Nederland als, als, als wij de zoveelste partij zouden worden die kiezers naar de mond gaat praten, in plaats van de echte uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Dat vind ik heel belangrijk. En ik ben er trouwens ook van overtuigd dat steeds meer kiezers wel openstaan voor de inhoud. Is GroenLinks inderdaad de partij die het beste in staat is om linkse idealen te realiseren, of kunnen kiezers meer invloed uitoefenen met een stem bijvoorbeeld op de SP of de Partij van de Arbeid? Als gezegd, ik ga erover praten met Tof Tissen, die is GroenLinks fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Dag meneer Tissen, goedemiddag. Goedemiddag. keuzes. Keuzes aan het begin altijd van Stand.nl, dan mag jullie maar ja of nee op zeggen... en dan zometeen uitgebreid doorpraten aan de hand van de stelling. Hier komen die keuzes. We zijn helaas het femke halsema effect kwijt. Ja. Als, ik Tovi, als, nee, sorry, als Tovic Dibi lijsttrekker was geworden, hadden we nog lager in de peilingen gestaan. Nee. Ook ik zie Alexander Pechtold als de ideale premier. Nee. Nee, dat bent u niet eens met de achterban, he? want die zeiden dat bij een vandaag GroenLinks-stemmers zien Pechthond als de ideale premier. Um, ik neem aan dat u iemand anders op uw lijstje hebt staan. Ik heb iemand anders op mijn lijstje. Als ik al lijstjes heb, ik ga daar helemaal niet over. Maar denkt u dat Jolande Sap nog premier kan worden, of niet? Of, uh... Niet na de komende verkiezingen. Nee, nee. nee. Oh, op de mei misschien. Uh, de stelling uh, luidt als volgt. Linkse kiezers zijn het beste af bij GroenLinks. En uh, we vragen iedereen om daarop te reageren. Ook al hebt, weet u van het plan op een hele andere partij te stemmen. Uh, ik ga er nou maar vanuit dat u de politiek toch wel een beetje volgt... en op dit punt ook best wel mag uh, en wilt meepraten. Uh, dus bent u het eens met die stelling of oneens... sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. De website is een mogelijkheid, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doet, dan met hekje standpunt. Meneer Tissen, linkse kiezers zijn het beste af bij GroenLinks. Eens of eens. Ja, eens. Maar ik zou daarbij willen toevoegen. Gezien ons programma, onze idealen, onze dromen van een beter wereld, een beter Nederland. zou ik kunnen zeggen: alle mensen zijn het beste af bij GroenLinks. Ja, nou ja, uiteindelijk toch. Ja, zo kan je het ook bekijken. Ja. Ik, ik zei het al, hè? als je die CPB-cijfers ziet... dan komt GroenLinks er helemaal niet zo slecht uit. Maar dat, ja, dat komt toch niet over op een of andere manier. Wat, wat, hoe kan dat nou toch? Als ik u toch weer mag nuanceren, niet zo slecht uit. We doen het gewoon hartstikke goed in de doorrekening van het CPB. nou, u bent politicus, geloof ik, hè? Ja, daarom, daarom hou ik toch altijd een beetje van nuance. Daarom zit ja. ik in de Eerste Kamer ook. Hè? Ja, ja, precies. Maar goed, het feit is dat, dat, nou, dat het dus uh, aardige, aardige cijfers... Uh, hebt u gekregen van het CPB en toch wordt u niet beloond door de kiezer... in de peilingen althans. Nou ja, de beste peiling is volgende week woensdag, 12 september. Dat is nog uh, ruim negen dagen. En, uh, onze Jolande is een topvorm, dus ze gaat er ook knalhard tegenaan... met het uh, verhaal wat we zelf hebben. Op onze kernwaarden van gelijke kansen voor iedereen. Een tolerante samenleving en een groene economie. Een groene oplossing voor de, voor de crisis waarin we zitten. Om daar zoveel mogelijk mensen niet alleen te bereiken, maar ook voor ons te winnen. En nou, ik ben dan nog redelijk optimistisch over dat dat uh, meer gaat lukken dan wat de huidige peilingen aangeeft. Maar goed, door die peilingen wordt u als, als partij dus ook, ook in bepaalde debatten niet eens meer uitgenodigd. Omdat u te weinig uh, te, te, te, te laag staat in die peilingen. SAP zien we niet overal bij die debatten bijvoorbeeld. Nee, dat is natuurlijk jammer dat de twee grote debatten die nu al op televisie geweest zijn, dat uh, Jolande daar ontbrak. Dat, uh, dat had natuurlijk meer gemoeten, omdat we het GroenLinks-verhaal. We zijn apen trots op het verhaal dat we hebben liggen. Uh, maar er komen de komende dagen nog meer dan genoeg gelegenheden voor uh, al die kiezers die hun standpunt nog niet hebben ingenomen. om met de, de, de idealen, de dromen, de, het programma van, van GroenLinks via Jolande Sap in aanraking te komen, ja. via radio en televisie. Nog even, hè, de, de, dat, het, dat het niet zo goed gaat. De, de, er wordt ook wel gezegd dat het heeft te maken toch met de strubbelingen... aan de vooravond van de hele campagne. Uh, daar was u zelf nauw bij betrokken. Als voorzitter van de kandidatencommissie. Voelt u zich ook verantwoordelijk? Ja, je, je, kijk, wij zijn een partij die altijd vooruit wil kijken. We, wij zijn een partij die gewoon ja, zin heeft in de toekomst... Tijdlang ons leus geweest, maar we zijn een toekomstgerichte partij. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kritisch ook moet kijken naar je eigen functionerend verleden. En dat doe ik zelf persoonlijk ook als voorzitter van de kandidatencommissie. We hebben in deze dagen hebben we ook evaluatie met de kandidatencommissie en we zullen heel kritisch kijken van nou hoe hebben we het gedaan? Daar zijn we ook heel open en eerlijk over. Maar het mooie is, we hebben het achter ons gelaten. Ik bedoel, de zomervakantie is geweest. We hebben een, een streep gezet onder wat achter ons ligt. Dat is ook heel erg goed. Uh, de rijen zijn absoluut gesloten. Er komen ja, 2000 vrijwilligers die voor GroenLinks elke dag op pad gaan. We hebben een fantastische kandidatenlijst afgelegd. Afgele Afgeleverd, we het daar in ieder geval hartstikke over hebben. met een grote steun van ons congres op 30 juni. Kortom, we zijn voluit gemotiveerd en we zijn vol met onze idealen. En had het anders gemoeten, ja, kiezers houden niet van interne strubbelingen. Maar ik kan alle mensen in Nederland geruststellen: die interne strubbelingen zijn al lang achter de rug. Ja. Goed, um, en, en dan even over de strategie. Hè, van, uh, want dat is, dat is denk ik, waar, waar, waar veel linkse kiezers dan toch over twijfelen. als ze, als ze al overwegen om op GroenLinks te stemmen. Uh, wat is die stem straks waard? Gaan we over rechts of gaan we over links? Nou, Volgens mij heeft uh, Jolanda de afgelopen dagen een aantal keren gezegd... en dat zal ze de komende dagen blijven zeggen. Wij zijn natuurlijk een partij die met ons programma, met onze idealen... het beste past in een regering die zo progressief mogelijk is. En uh, daar noemt zij partijen bij. En uh, het zou natuurlijk fantastisch zijn voor dit land... als we het echt eens een keer helemaal over links zouden kunnen proberen... met, uh, met Partij van de Arbeid, D66, SP en, uh, en GroenLinks. Roemer heeft daartoe opgeroepen... Ja, dat is prachtig. Maar om, dat is iets anders. Hè? Je mag best zeg maar, je, je, je ideaal, of, of, of, je, of je wens, of je droom verwoorden. Maar dat is iets anders dat je op van tevoren vastlegt. Want we weten allemaal: dit zijn lastige verkiezingen. Dit geeft ook een lastige verkiezingsuitslag. En we moeten na 12 september dit land geregeerd worden. Mm. Eindelijk met een beleid waardoor we uit de crisis komen. Mm. De crisis is niet alleen een financieel-economische, het is mm. ook een sociale crisis, het is ook een klimaatcrisis, het is een voedselcrisis tegelijkertijd. Maar meneer, het, het is ook een beetje een woordenspel. Hè? Want als je zegt over links, of je zegt ik wil een progressief kabinet, er zijn ook mensen die zeggen ik vind de SP helemaal niet progressief bijvoorbeeld. Nee, er zijn delen van het programma van de SP. En dat merk ik ook als, als, als eerste Kamerlid. Hè, waar, waar we op zichzelf genomen met de meeste partijen het, het goed kunnen vinden. Er zijn programmaonderdelen. Zeker het schade voor sociale hervormingen. Die echt nodig zijn voor een arbeidsmarkt voor de toekomst. Voor een sociaal zekerheidsstelsel dat een de toekomst houdbaar is. Voor een zorgstelsel dat een de toekomst houdbaar is. Dat je echt kijkt naar nieuwe concepten. Ja, daar zijn hervormingen voor nodig. En daar is de SP redelijk behoudend in. En dat is ook een doorlopende discussie tussen ons en de SP. Maar dat is eigenlijk een discussie tussen, tussen, tussen ja, uiteindelijk partijen die het in de kern en in wezen op een groot aantal dingen wel met elkaar eens zijn. En ik zou heel graag willen dat we gewoon ook na 12 september dat partijen met elkaar rond de tafel gaan zitten van welke idealen voor dit land, voor dit land in Europa, voor Europa en de wereld delen we en waar kunnen we samen de schouders onder zetten. Maar het gaat er eerst om dat mensen op 12 september die stem moeten uitbrengen op een partij en als je dus op GroenLinks stemt weet je niet of die straks aansluit in een coalitie, misschien wel met, met de VVD of uh, in een coalitie met Links. En, en ja, verzwakt dat uw positie toch niet? Nee, want volgens mij zitten we met de meeste partijen in, een, in, een, in eenzelfde soort schuitje. Ook, ook premier Mark Rutte hoor ik. Uh, mijn, lijsttrekker Mark Rutte moet ik zeggen, hoor ik niet zeggen. Ik ga alleen over rechten. Dus overigens heel slecht bekomen de afgelopen jaren. Daar weten we alles van. Het is het land ook slecht bekomen, want ja. wij zijn er beroerder voor dan, dan omringende, uh, omringende landen. Ook Rutte realiseert zich maar al te zeer dat. dat hey, ook open moet blijven staan om mogelijkerwijs... met Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks... en ChristenUnie eventueel een nou. regering te vormen. Nou ja, daar zegt u het al. Want wat GroenLinks voor een deel ook door de achterban wordt verweten... is dat u voor Koen hebt getekend. Hè? Met name de psp achterban van vroeger is daar niet zo blij mee. Jolanda Saps zegt daar vandaag iets over in een interview met Nu.nl... dat de achterban inderdaad aan het verschuiven is. Zijn dat inderdaad die oude PSP'ers die, die eigenlijk zeggen... van ja, dit is mijn partij niet meer? Als u het heeft over oude PSP'ers, meneer Van den Berg, dan heeft nu ook over mij. No. Uh, uh, ja, nou ja. Nu kent u zelfs de beste misschien wel. Ja, ik ken mezelf als de beste. En ik ben een, een principieel mens. Ik heb, ik heb idealen, waarvan ik hoop dat, dat ze ooit gerealiseerd kunnen worden in dit land, in deze stad, in de wereld. Maar ik ben ook iemand die heel erg graag delen van mijn idealen gerealiseerd wil zien. Dat heb ik in mijn eigen stad gedaan, Roermond, waar ik jarenlang in de oppositie zat... maar ook tussen 1994 en 2002 wethouder ben geweest. Met VVD, met Partij van de Arbeid, met CDA. En iedere keer opnieuw zeiden we tegen onze kiezer... tegen onze achterman, kijk dit is niet precies het GroenLinks-programma. Maar hier zitten wel een aantal belangrijke stappen in... op weg naar een ideale stad, een ideale gemeente... Die ook, die ook rekening houdt met de mensen die wat achterop geraakt zijn. En volgens mij is dat toch de mentaliteit van de meeste GroenLinksers... of ze nou van de PSP, PPR, EVP of CPN... wie kent ze nog niet allemaal meer, die partijen. Fusiepartijen zijn we, geslaagde fusiepartijen in 1989... die de meeste GroenLinksers nog altijd warm, uh, warm houdt... warm in hun hart houdt, namelijk we hebben idealen... Daar zijn we principieel in. Maar we zijn ook bereid om stappen te zetten in de realisering van die En, en dat verklaart waarom er een handtekening onder dat Koendersakkoord is gezet. En dan we onder het dat... Lenteakkoord noemen wij dat. Uh, ja, nee, precies. Nee. vinden we een veel mooier woord eigenlijk. Ja, nee, maar dat, dat kwam nog weer later eigenlijk, dat Lenteakkoord. Want dat is natuurlijk het tweede punt. Uh, ja, uh, dat, daar, daarin heeft GroenLinks ook meegedaan. En uh, daar was achteraf toch ook wel kritiek op. Ja, maar wat we allemaal vergeten zijn, is dat dat kabinet wat er zat... CDA-VVD CDA, met gedoogsteun van de PVV niet meer vooruit te branden was. Gegijzeld werd door de PVV. CDA en VVD, die hartstochtelijk zochten naar, uh, naar uit de crisis komen... werden gegijzeld, lieten zich ook gijzelen door de PVV. Zeven weken lang zijn we voor de gek gehouden door een overleg. En het katshuis dat gewoon helemaal op niets is uitgelopen. Waar zelfs die drie partijen nu met elkaar over en weer verwijten maken... dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat het niet waar is wat er wel al lag en wat er niet al lag... en weet ik wat allemaal. Iedereen heeft daar zijn eigen excuus in. En die situatie diende zich aan, eind april... Het kabinet viel. Maar dit land moest geregeerd worden. Er moest wel een begroting liggen voor 2013. Of je dat nou leuk vindt of niet. Er zal altijd een zo sluitend mogelijke begroting moeten liggen. Dat moet je thuis hebben. Dat moet je in je bedrijf hebben. In je stichting. In je instelling. Ik dus u maar heel, land heel stoer dat GroenLinks daar wel aan mee heeft gedaan. En ik... op dat moment verantwoordelijkheid Toen hebben D66, ChristenUnie en GroenLinks geholpen... om zeg maar, dit land voor een deel uit het slop te halen. Er zijn een aantal hele vervelende maatregelen zijn teruggetrokken. He, bijvoorbeeld de huisgeouders, de bijstand. Bijvoorbeeld over het passend onderwijs. Bijvoorbeeld we hebben we toen een paar stappen gezet op weg naar een groenere economie. En in die dat was een, eigenlijk, eigenlijk vriend en vijand. dat he. is eigenlijk heel positief wat er nou gebeurt. Dat partijen samen de schouder zetten om dit land regeerbaar te houden. Alleen het heeft, later heeft dat een wat, wat, ja. wat, wat, wat, wat merkwaardige imago gekregen. En dat betreur ik tot op heden ja, nog ja. altijd. Want ik ben nog altijd trots op dat lenteakkoord. Iets anders nog even over Jolande Sap. Uit het, bureau, uit het onderzoek van bureau Consumentenonderzoek... dat de Telegraaf heeft laten uitvoeren... blijkt dat kiezers is het minst vertrouwen hebben in Sap. Vooral haar leiderschap uh, wordt niet goed uh, gevonden. Scoort slecht daar. Um, u zei ook net al van, nou, ik denk niet meer dat ze premier gaat worden, maar uh, op termijn uh, wel Dat betekent dat u vasthoudt aan Jolande Sap. Jolande Sap heeft met, met overweldigende uh, meerderheid het lijsttrekkersreferendum uh, gewonnen. Maar ook, uh, ook als die drie zetels die nu in de peilingen staan, als dat het wordt, straks op 12 september. Hoe lang hebben we? Ik ben u praat Het aantal zetels daalt. U had er vier. Of nou, nou, vier. uur, nou, dat drie dan. Laat het omkeren. Bedoel, uh, ik ga niet vooruitlopen op resultaten, maar het vertrouwen in Jolande Sap is partijbreed en ook in de partij hartstikke groot. Wat wat de Uit, uitslag, uitslag ook is, ja. Jolande Sap, is onze partijleider. Want er wordt gesuggereerd dat in de, in de coulissen al uh, uh, uh, uh, iemand anders staat te trappelen. Hè? Dat werd vanochtend hier op Radio 1 ook even gezegd. Uh, ja, ja maar volgens mij, volgens mij is dat een kanaar. Dat is niet waar. Nee, dat is absoluut niet waar. Nee, nou goed, Oké, okay, uh, dat, dat is duidelijk. Um, ik, ik leg u nog één reactie voor van iemand die op de stelling heeft gereageerd op onze mm -hmm. site. GroenLinks is niet links, maar schuift steeds meer op naar rechts. Groen rechts worden ze tegenwoordig al genoemd. En Sap kan niet in de schaduw staan bij Halsema, zegt deze meneer of mevrouw. Nou oh ja... Ik geloof dat ik in mijn uh, betoog uh, iets anders heb beweegd. Ja. Laten we daar maar gaan vasthouden. Goed, er wordt veel gestemd. Uh, ik weet niet of het allemaal GroenLinks stemmers zijn. Ook 1226 tot nu toe. Uh, 35% is het eens met de stelling. 65% oneens. Dus linkse kiezers zijn het best af bij GroenLinks. Uh, we gaan naar onze bellers En dan kom ik zo meteen, meneer Tisse, graag bij u terug... om die reacties door te nemen. Dat is goed. Prima. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Maria. Dag Maria. Ik uh, ben het niet eens met de stelling... Want? Mevrouw Sap moet eerst haar partij maar eens goed op orde krijgen. Maar dat heeft ze nu toch wel aardig? We hebben we net van Tis ook nog even gehoord. Alle gekissenbissen is achterwege. Iedereen zit met de neus dezelfde kant op. Ja, dat denk ik. Dat denken de mensen. Maar ik vind daar te veel meer praten met mensen. U bent geen fan van Jolanda Sap, duidelijk. Nee. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, nou, ik vind GroenLinks' programma nog steeds het meest uh, over onze natuur en ons milieu, waar we van eten. En ze uh, is tenminste duidelijk dat ze wil uh, uh, uh, een samengaan van de linkse partijen, zodat er een blok is tegen, uh, uh, nou zeg maar, de voorgaande kabinetten die de staatsvuld hebben verdubbeld, die uh, verantwoordelijk zijn voor de vele buitenlandse... Um, um, arbeiders, want werkgevers halen ze naar binnen. En um, wat ik ook vind, die extensie van landbouw... waarom moeten wij de meeste varkens ter wereld hebben? En uh, die gaan naar Japan, die zitten met de shit, het fijnstof... en de um, infrastructuur en ziektes, en dan gaan ze prebiotica geven. Kortom, ja. niet goed. GroenLinks nee, uh, duidelijk... komt tenminste op voor ons milieu. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. De stelling is, linkse kiezers zijn het beste af bij GroenLinks. Goedemiddag, met Ortsal uit Muntendam. Dag meneer. Uh, nou, ik vind dat Jolanda Sap een prima fractieleider is. Ik vind de idealen van GroenLinks uh, geweldig. Alleen GroenLinks heeft haar traditionele binding met de arbeidersklasse. Sociologisch gezien misschien een ouderwets woord. Maar dat hebben ze verloren. En dat komt... Doordat GroenLinks zich voornamelijk uh, gebaseerd en uh, haar uh, voedingsbodem vindt in de grachtengordel in Amsterdam. Ja. Het is geen socialistische partij meer. De partij. Uh biedt geen aanknopingspunten voor de gewone man. Uh, als, ik heb het, als ik het heb over het ontslagrecht of over die actie in Kunduz... de gewone man wil graag andere dingen horen van GroenLinks. Ja. En ja. daardoor heeft GroenLinks de slag verloren. Goed punt. En dan gaan we zo straks zeker voorleggen aan meneer Tisse ook nog even. Uh, Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik zou het met de spelling eens zijn als hij wat genuanceerd werd. En wel tot de welgestelde linkse stemmer is het beste af bij de GroenLinks. Dus u haakt een beetje aan op wat die meneer hiervoor ook zei? Ja, en, maar dan maak ik het iets concreter. GroenLinks wil Nederland hervormen... maar wel erg veel rekening houden met het best betalen. GroenLinks klopt zich op de borst dat ze de files terugdringt... door, het, door de gewone man de auto uit te jagen. GroenLinks wil de voedselmarkt verduurzamen... door de prijzen van levensmiddelen te verhogen. En het belangrijkste, denk ik nog wel wil men de hypotheekrente terugbrengen door pas in 2030. Dat is over 18 jaar. De hypotheekrente aftrekt te beperken voor woningen duurder dan een half miljoen euro. Ja. Nou, het lijkt me dat Rijk op zo'n manier wel erg opzichtig uit de wind gehouden wordt. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mijn koners. Nou, ik ben geen linkse kiezer. Maar als ik links uh, zou zijn, zou ik op de ChristenUnie stemmen. Aan. En waarom? Nou, meer vanwege de christelijke normen en waarden. En ik denk dat de uh, ChristenUnie financieel degelijker is dan GroenLinks. Nou, GroenLinks had goede rapportcijfers hoor, van het CPB. Dat dan weer wel. Maar, uh, en waarom spreekt die partij hier niet aan? GroenLinks? Ja. Uh, nou, meer om... Uh, ja, inderdaad wat die meneer hiervoor ook zei... Uh, ja ze willen de mensen toch een beetje de auto uitjagen ze zijn uh, tegen die of uh, tenminste uh, hypotheekrenteaftrek willen ze beperken mm. en, maar, maar, uh, maar ja. dat zijn ongeveer alle partijen tegenwoordig hè? geloof dat er nog maar één of twee zijn die dat niet willen uh, Stam.nl, goedemiddag ja goedemiddag met kees kees nou ik, uh, ik vind dat groen Slinks, en ik zeg expres links helemaal niet meer links is je gaat uh, niet een uh, rechtskabinetbeleid uh, van het CDA en de VVD steunen... Door even snel aan tafel te gaan zitten en dan, en dan maar op je bos kloppen. We hebben de groene standpunten ingezet. Als je op een lelijke eend de Ferrari-sticker opplakt... blijft het nog steeds een lelijke eend. En je kan je wel links blijven noemen, maar ze zijn niet links. Ik, ik, ik vind het gewoon te triest voor woorden dat er nu ook gezegd wordt... ja, we kunnen wel met die, we kunnen met die. Je weet de groen links niet aan welke kant je staat. Je, je kan wel zo zijn dat ze met de VVD en het CDA in het kabinet gaan zitten... Ja. En daar zou ik toch als de burg van dit land toch wel heel erg graag voor willen bedanken. Dankjewel, Stam.nl, goedemiddag. Met Donburg ook, goedemiddag. Dag meneer Domburg, Ik, ben, ik stem sociaal rechts. Sociaal rechts? Maar ik ben buiten ondankbaar dat GroenLinks bestaat. En u wil ik zeggen waarom dat is. Mevrouw Sap heeft, heeft met geweldige risico's binnen haar eigen partij... een geweldig goede keuze gemaakt door ons land uh, de landsbelangskeuze voor te laten gaan... Uh, op het persoonlijke belang van GroenLinks... en misschien zelfs al op haar eigen persoonlijke belang. Ja, je zou in kunnen zeggen dan... dat dat een, een, een vorm van leiderschap tonen is, hè? Jazeker. Ja. Nou, daarom zeg ik dus, dus, ondanks het feit dat ik dus niet op, op GroenLinks zal stemmen... ze heeft die extra steun, heeft GroenLinks gewoon in dit land verdiend. En wat ik veel belangrijker vind, ze staat niet te schreeuwen... ze is niet laf, ze durft de nek uit te steken... en ik weet wel, in dit land is het lastig als je je nek uitsteekt... Maar doe dat dan maar een keer. En dat heeft ze dus gedaan. En ik vind dat ze daarvoor dus een beloning dient te krijgen... in het feit dat ze niet die vier... Ja. van mij gaat horen ze eigenlijk, ik zou bijna zeggen... om negen zetels uit te kunnen komen. Want één hoort er dus in ieder geval niet, uh, niet bij. Nee, nee, oké. Okay. Dat, dat heeft alles te maken met die voorstelings. Ik ga u onderbreken, want er is laatste nieuws. Hier is uh, okay. um, Rashid Vins met het laatste nieuws. Goedemorgen. Okay. De 15-jarige Ginua K., die een meisje van 15 heeft doodgestoken... in de zogenoemde Facebook-moordzaak, gaat één jaar de jeugdgevangenis in... al krijgt hij twee jaar jeugd-DBS. Dat komt overeen met de eis van justitie. De rechtbank in Arnhem acht bewezen dat Ginua K. schuldig is aan moord... op de 15-jarige Wincy en poging tot doodslag op haar vader. De zaak staat bekend als Facebookmoord omdat Vincy via het sociale medium ruzie kreeg met een vriendin. Die klaagde daarover bij haar vriend en die schakelde Genoa K. in om Vincy te vermoorden. Hij ging in januari naar haar huis en stak haar neer in de hal. Ook verwonde hij haar vader. Vincy overleed vijf dagen later in het ziekenhuis. Laatste nieuws dus over de uh, Facebook-moord. Dat is het bericht. En uh, zo gauw de reacties zijn, uh, horen we dat natuurlijk via Radio 1. Dus hou hem gewoon aan. Wij gaan uh, Stam.nl afronden voor vandaag. En dat doen we met Tof Tissen. Want die senator van GroenLinks en heeft meegeluisterd naar uh, de bellers. Eh, meneer Tissen, ja, um, laat ik er één puntje uitpakken. Wat, wat meerdere mensen waar, waar ze mee komen. Uh, GroenLinks is niet meer de partij waar, de, waar Jan met de pet zich kan, uh, in, in kan vinden. Nou, ik begon... Niet toevallig, uh, niet alleen linkse kiezers zijn het beste af bij GroenLinks... maar mensen zijn het beste af bij GroenLinks. En dat geldt uh, voor uh, de meeste inkomensklassen. En dat geldt zeker voor de meest kwetsbare mensen. Maar het geldt ook voor de meest kwetsbare waarden van natuur en van landschap. Maar ook voor de kwetsbare mensen. Mensen die al jarenlang gemotiveerd om aan de slag te kunnen, maar niet aan de slag kunnen... omdat er slagbomen liggen, omdat ze een beperking hebben... of een chronische ziekte, of een langdurige uh, werkeloosheid. Maar hoe kan het dat dat niet overkomt? Want u, hoort, u hebt reactie ook gehoord, en dat zijn natuurlijk maar een paar... Ik bedoel, het staat niet voor honderden, misschien duizenden, maar die, die, die geluiden hoor je dus. Ja, misschien omdat wij daar niet de, de makkelijke one-liners uh, uh, over hebben. Maar wij hebben wel een heel erg gebalanceerd programma waarin we niet alleen heel veel banen scheppen... juist ook voor mensen die het meest kwetsbare leden zijn van de beroepsbevolking... maar tegelijkertijd ook radicale stappen zetten om zeg maar, de klimaatcrisis die er is of de, de, de, de, de milieucrisis die er is... om die ook aan te pakken, om een economie te vergroenen... waarin arbeid goedkoper wordt. En als arbeid goedkoper wordt, dan durven werkgevers en ondernemers in dit land... ook veel sneller te investeren mm. in mensen... die misschien niet voor 100% kunnen presteren of voor 100% kunnen produceren. Maar mensen voelen het kijk, kennelijk niet. Er wordt gesproken over Rijk Links, de, alleen maar de Partij voor de Best betaalden. Mensen in de grachtengordel wordt dan heel vaak gezegd... dat is misschien een beetje Flauw, maar toch. Uh, de binding met de arbeiders is verloren, zei iemand letterlijk. Ja, dan ben ik blij dat ik een gemond worden. We hebben geen grachten, wel een maas en een roer. <laughs> dus daar woon ik vlakbij. Uh, uh, ja. Dat is stromend water. En ik ken heel veel GroenLinksers die, die, die echt niet uh, voldoen aan, die, aan, aan, aan dat beeld van dat we uh, superrijke uh, of schatrijke mensen zijn die, die onszelf ontzien. En omdat we ons ontzien ook nog wat doen voor de, voor de laagstbetaalde. betaalde. Integendeel, we hebben een warm kloppend hart dat inderdaad uh, flink links van het midden uh, klopt. En ons nog altijd heel erg betrokken voelen bij een samenleving waarin we zeggen... iedereen moet kunnen meedoen naar eigen vermogen, naar eigen talenten... op basis van zijn of haar eigen ambities en, en dromen. Goed, we gaan kijken waar, waar dit toe leidt. We hebben nog uh, anderhalve week te gaan ja. in die campagne. En uh, die aantal, dat aantal van vier in die peilingen moet wat u betreft omhoog. Uh, u hebt uw steentje in ieder geval hierbij gedragen in stand.nl. Hartelijk dank daarvoor. Graag gedaan. Tof is een senator voor GroenLinks. Ik kijk nog even naar de site. Uh, de stelling, linkse kiezers zijn het beste af bij GroenLinks. 34% is het daarmee eens, 66% oneens. Door uh, ruim 1300 mensen is daar nu op gestemd. U kunt de hele middag nog blijven stemmen. Want die stelling blijft op onze site staan. Met de radio aan, want zometeen na... Twee. Dit is de dag, Elsbeth. Ja, de vraag is natuurlijk, stemmen de arbeiders ook op GroenLinks? We gaan het vandaag met André Kruil hebben over de vraag... waar arbeiders, voor zover we die nog hebben in Nederland... op stemden bij de vorige verkiezingen... en waar ze nu op gaan stemmen. Dat uh, zometeen. Verder hebben we muziek, live muziek van Anne Soldaat. Die heeft een uh, nieuwe cd met uh, twee nummers gaat hij te horen brengen. Hij is wel niet zo heel bekend, maar speelt al heel lang mee en gaat al heel lang mee in de popmuziek. Vroeger Daryl hè en tegenwoordig doet hij bij Tim Knol ook ja, mee. Ja, dus. inderdaad. Hij ja. moet straks kiezen. Je bent dan... op de hoogte. Ja, ik ken hem heel goed. <laughs> en uh, verder gaan we het hebben over het Flintstone-dieet. Oké. Okay. ook oh, weer wat nieuws. Alleen maar stenen eten. Uh, goed, zo meteen, uh, dit is de dag. Later vanmiddag trouwens het verkiezingsdebat van Radio 1. Ik wens u een prettige maandag verder. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Argos bestaat 20 jaar. Welke uitzending vond u de beste? Die over het dioxineschandaal in de polder? U heeft eigenlijk vijf jaar lang uw koeien gemolken en eigenlijk een beetje voor niks. Die met de onwillige directeur van de vreemdelingengevangenis? Oh, daar krijg ik geen antwoord op. Nee hoor. Of de confrontatie met González over zijn omstreden optreden in voormalig Nieuw-Guinea? We zitten tegenover elkaar, maar kijken elkaar recht in de ogen. Dus de afstand ja. zoals ik die een paar keer in gevaarlijke situaties ja. heb meegemaakt. Ja. Ga naar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 Vanavond de woningbouwcorporaties en de verloren miljoenen. Hebben de gevallen directeuren spijt? De Slag om Nederland. Vanavond 5.30 bij de VPRO op Nederland 2. Nieuw, de Beavar Multi-X-band voor katten. De unieke 3-in-1 Multi-X-halsband geeft een brede bescherming tegen... en oormijt en spoelwormen, en flooien. De mensen die van dieren houden. Beavar. AV Onderhoud? Presentation Partner 0800 400 4000. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Beafar. Dit is Radio 1.